12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Klanten die ontevreden zijn over hun bank stappen nauwelijks over... blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond. 12.000 mensen werden ondervraagd. Een vijfde zegt over te willen stappen. Maar de afgelopen twee jaar heeft maar 4% het ook echt gedaan. De meeste mensen vinden overstappen te veel gedoe... en ze willen geen ander bankrekeningnummer. Huiseigenaren kunnen niet overstappen vanwege de hypotheek die bij een bepaalde bank hoort. Stappen klanten wel over, dan gaan ze vaak naar duurzame banken zoals Triodos, ASN of SNS. Ondanks de computerstoring in de Intertoys winkels afgelopen weekend... is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd. Maar hoeveel het er zijn wil het bedrijf niet zeggen.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 Nog. Het is 25 februari. En uh, de zon schijnt volop en het is heerlijk weer buiten. Ik heb vandaag mijn winterjas thuis gelaten. Bep, hoe vind je dat? Ja, ik zag je aankomen. Ja, ja, je dacht gewoon... In wel, een, wel, een die fijn gek. Is... Ja, denk, ja pop, die ding, die is gek. Ik denk, nee, ik denk nou wordt het lente. Ja, nu wordt het lente. Als ik mijn zomerjas aantrek, dan wordt het lente. <lacht> Oké, okay, uh, nou, helemaal gezellig. Um, hoe was je weekend? Ik had een ontzettend leuk weekend. Ja, je had een cabaretvoorstelling, voorstelling, uh, heb ik ja? begrepen. Ja. <lacht> Ja. Het cabaretje. Ja. Dames en heren, ik mag u voorstellen... dat de nieuwe Brigitte <laughs> Kaandorp zit hier aan de overkant erbij. mij. Het <laughs> is echt niet te geloven. Maak het maar erg. Maak zing het maar. eens even van, ik heb een heel nee, zwaar leven. Was, zing uh, dat eens even. Nou, dat, is, dat, dat weten de mensen, dat hoef ik ze niet meer toe te zingen. Oh. Maar het viel mee. Ik, oh. ik, ik, ik zag er inderdaad ook erg tegenop. Maar het was ontzettend leuk. Ja, en de mensen hebben genoten. Daar, gaat het Daar om. was het om. Weet ja. je? Dat maakt het gewoon zo ontzettend leuk. Het is een goed dorp, hoor, mensen. Waar we hier met z'n allen zitten. Ja, we zitten... Echt in een goed dorp. Ik, ja, dat goed weet ik. In elkaar. ik weet ook altijd dat mijn optredens hier... Als ik, dat, dat waren altijd de hoogtepunten van het jaar. Is, Niet ja, om te werken. slijmen hoor, maar dat nee. is echt zo. De mensen Forzaam zitten daar, die komen om te genieten. En, ja. en daardoor word je gewoon op dat podium beter. Het hele cabaret ging echt te gek. Oké, okay, hartstikke leuk. Gelukkig wij, de frisse lucht. Nou, we waren echt nou, gelukkig. Helemaal gelukkig. Yes. Nou, dan moet je nou weer tegen mij dan kijken... bij deze radio station. Ja, maar, en dan moet je... Er zit wel behalen. een schermpje tussen, ja, maar het beeld van jou... in je zomerjasje, ja, nee. nee heeft dat heeft mij weer helemaal goed gedaan. Kijk, daar gaat het om. <laughs> goed. <laughs> Nou, zijn we weer klaar met de slappe houden, uh, uh, nee, Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, dames en nee, heren. Dat hadden we nog niet eens gezegd. Smeer nee, oh. uw boterhammetje. Ja, of neem een kopje soep. Ja. En als je een broodje over en breng ons ook wat. Nou, oké. Okay, um, nee. Tolweg 10a. Ja, Tolweg <laughs> Ja, het heet stand voor het lunch, maar er is niks te lunchen. Nou ja. ja. Maakt niet uit. Uh, uit. Uh, Daar gaan we niet over zeuren. We gaan gewoon lekker beginnen. Uh, ik begin met een 3 1. En uh, dat is gelijk een combinatie van artiest in het licht. Maar ja, de, de man behoort nog helemaal tot mijn helden. En mijn idolen. Dus ja, dan uh, krijgt hij wat extra aandacht. Dat is wel niet eerlijk ten opzichte van de andere artiesten. Maar dat kan me nog helemaal niks mee. Trouwens, het uh, feit is ook nog eens een keer... dat uh, er nog een misverstand bestaat over zijn geboortedatum. Men heeft altijd aangenomen dat hij 25 februari geboren zou zijn. En vlak voor zijn dood... In 2001. Toen is hij helaas al overleden. Uh, vlak voor zijn dood hoorde hij dat hij eigenlijk op 24 februari uh, geboren was. Om ongeveer drie minuten voor twaalf. Hé! Hey. Ja, of zo. Pa een paar ja. minuten voor twaalf of zo. Ja. Dus, ja. Maar ja, dat konden ze natuurlijk niet meer regelen. Dus uh, hij was uh, net, net voor twaalf. En het geboortecertificaat werd na twaalf ingevuld. Dus was het 25. Zo ongeveer zit het in elkaar. Oh. Ja. Leuk ben ik. Goed dat ik dat weet, hè. Je bent ja. ineens een jaar jonger in die drie minuten. Ja, dat ben je, ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Ja, een dag jonger. Een uh, dag jonger. Dan ja, ga ik even over nadenken. Ja, ja een dag jonger. Even denken. Ja, uh -huh. Hetzelfde jaar. Hij is geboren in 1943. Oh, het, was, het was gewoon februari. Tuurlijk. Ja. Ja. 24 februari. Ja, of die drie 25 minuten 25 zouden februari. uitmaken als december was. Ja, Kijk. precies. Ja. Maar nu niet. De tijd voor een bakje koffie. Ja, We hebben het over George Harrison natuurlijk. Hoe kan het anders? Drie platen van hem in de 3 1. Hallo! 3 in 1 in 1. En uh, ik zei het al, die geboortedatum, daar is uh, nog wel wat verwarring over. Want uh, toen ik dat ging uh, uitzoeken gisteren stond hij op 25 februari. En nu zie ik hier uh, dat hij toch wel degelijk op 24 februari geboren is. Nou ja, maakt het uit, het, uh, het schijnt vlak voor 12 gebeurd te zijn. Dus uh, we gaan er maar eventjes. Uh, als het gisteren was, nou gisteren hadden we geen uitzending, dus dan mag het nog. Liverpool 24 februari uh, 1943 staat hier officieel en hij is overleden op 29 november 2001 in Los Angeles en was gitarist natuurlijk dat weten we allemaal van de legendarische popgroep de Beatles en hij maakte vrij vanaf het begin deel uit van de groep Harrison's geboortecertificaat staat 25 februari als geboortedatum maar Harrison hoorde vlak voor zijn dood dat hij op 24 februari geboren is. Hij werd kort voor middernacht geboren... maar door alle consternatie... werd dat niet opgemerkt... door de vroedvrouw... die prompt 25 februari. Zie je wel, altijd weer die vroedvrouwen. Gaat altijd fout. Oh, mens. Ja. mens. Nou, voor de rest, uh, George Harrison... nadat uh, de Beatles uit elkaar vielen... ging hij natuurlijk verder met een... Uh, een uh, in, in zeer belangrijke solo carrière. Hij kwam uh, als eerste eigenlijk uit met een prachtige drieluik dat heette All Things Must Pass dat gebeurde in 1970 en daarna zouden nog vele uh, prachtige momenten volgen waaronder uh, bijvoorbeeld het beroemde concert voor Bangladesh uh, wat hij uh, op korte termijn organiseerde voor slachtoffers van allerlei toestanden in dat land uh, op verzoek eigenlijk van Ravi Shankar en uh, dat was een legendarisch concert. Want het was eigenlijk het eerste charity concert wat, wat er was. Met een uh, dermate grote... Line-up, Want wat weet deed er anderen mee, zeg. No, no, no. Wat wil je weten. Bob Dylan was erbij. Eric Clapton was erbij. George was er zelf bij natuurlijk. En nog Billy Preston was erbij. Kortom, een gigantisch concept. Nou, wij eerden George vandaag even. Want we houden dan toch maar even dat hij vandaag geboren is. Op deze datum. Wij uh, eerden George met drie prachtige stukken. Uit drie verschillende periodes vooral. Uh, je hoorde als eerste natuurlijk... Heer Krams de Sun van Abbey Road... Album dat dit jaar 50 jaar geleden uitkwam. Oei oei. En um, daarna nou, hoorde u uh, Long Time Ago When We Was Fab. En dat liedje was natuurlijk een, in alles een verwijzing naar de Beatle periode. De, uh, je kon heel duidelijk uh, invloeden van uh, Strawberry Fields en aanverwante uh, I'm the Walrus. Al dat soort dingen terughoren in dit prachtige liedje. Uh, fab, zo heette het, kortweg. En daarna hoorde u van het album Living in the Material World. Um, het liedje. Uh, give me love, give me peace on earth. Nou, George Harrison dus. Uh, we hebben hem hier meegeëerd, denk ik. En we gaan door met een artiest in het licht. Ja, ik heb er nog één. Ja, oh ja. Ik heb er nog één. Een. een prachtige artiest in het licht. Als het uh, allemaal lukt. Is alles goed? Ja, het gaat goed. Natuurlijk gaat het goed. Hoe hm, zou het niet goed gaan. Hm. Artiest. In het licht Elkie Brooks, well, the singer She stands up when she plays the piano in the night Pearl the singer she sings Hypnotized by strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree I Lost my heart in its recipe Made me see what I want to see Be what I want to be Niet te geloven. Elkie Brooks heet ze. Uh, nou, zo heet ze niet echt. Want uh, ze heet echt... In, uh, daar kan je niks mee met zo'n naam natuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Ze heette oorspronkelijk Elaine Boekbinder. Ja. Yeah, ja? Yeah. Dan als ze dus gewoon Boekbinder moet worden. Nou <laughs> ja, dat... Ze dat, dat, uh, is geboren in Broughton. In uh, Engeland dus. En dat gebeurde op 25 februari 1945. Het meisje is dus 74 geworden vandaag. Jong, jong, jong, jong, jong, een leeftijd, hè? In de en nog steeds. Uh, still Actief. going strong, ja, ja. ja. Bekend als Elkie Brooks, dat is haar naam. En uh, een Britse zangeres. Uh, ze begon haar carrière als zangeres van de band Vinegar Joe. Maar ging later solo. Uh, ze werd internationaal zeer bekend van het nummer No More Fool. En in Nederland vooral van het werkje A Pearls A Singer. Maar ik ken er ook van dat laatste nummer. dat vond ik zo mooi. Ik denk dat ga ik u eens laten horen. Het laatste werkje van Elkie Brooks. Dat heette Lilac Wine. En ik vond het een mooi nummer. Of ik vind het een mooi nummer. Ik vond het niet. Ik vind het. Toch. Is, Toch? Is het? Ja. Hè? Goeie, is het? Zangeres. ja goeie zangeres. Ja, goede zangeres. Oké. Okay, nou, Beb. We gaan naar het nieuws. Oké. Okay. Het is zover. Ja, dan kijken wat er zo gebeurt. Ja, nou, zo eens kijken. Dus kijken we toch wel Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Zaterdagmiddag heeft de politie van Zandvoort een 39-jarige Haarlemmer aangehouden. Op verdenking van het plegen van een auto-inbraak. Een getuige had, de man gezien, had gezien dat de man een auto probeerde open te breken op het parkeerterrein aan de Wavosplein en belde de politie. De man was echter juist weggereden in een bestelauto. Korte tijd later meldden de getuigen dat de verdachte weer terug was... en nu trof de politie de man aan... terwijl deze wederom probeerde het slot van de auto te forceren... en hij kon aangehouden worden. In Haarlem hebben een fietser en een scooterrijder... nadat ze met elkaar in botsing kwamen een ruzie gekregen... De fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag om een streeks vijf uur gewond geraakt. in de buurt van de kamper Singal. toen hij met een scooter in botsing kwam. Ongeluk gebeurde bij de lange brug. Wat er precies is gebeurd wist nog onduidelijk. maar de scooterrijder en de fietser spraken elkaar na de botsing aan. en dat ontaarde in een ruzie. De twee raakten zelfs in gevecht, waarna de scooterbestuurder ervan doorging. echter met de sleutel van de fiets, die door de fietser na het ongeluk even op slot was gezet. Ambulancepersoneel heeft de fietser opgevangen... en hij is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette een zoektocht in naar de scooterrijder... maar of deze inmiddels is gevonden is nog niet bekend. Ook is er een fietser in de nacht van vrijdag op zaterdag... door een auto aangereden op de hoek van de Raamsingel... en het Houtplein in Haarlem. Dat ongeluk gebeurde even na middernacht. De fietser werd op de kruising door de auto geraakt... kwam lelijk ten val. De bestuurder ging er echter... Ook vandoor. Getuigen boden direct hulp in afwachting van uh, de ambulance. En de fietser is door de ambulance meegenomen. De politie stelt een onderzoek in naar de automobilist. En of de man deze man is gevonden is ook nog niet bekend. Wederom in Haarlem heeft een jonge bestuurder zaterdagavond... Uh, diverse geparkeerde auto's aangereden met een auto. Dat was op de Rijkstraatweg in Haarlem. Drie geparkeerde auto's waren zwaar beschadigd. Maar er vielen geen gewonden. De auto bleek van de stiefvader van de jongeman te zijn. En die was zo zwaar beschadigd dat hij is opgehaald door een bergingsbedrijf. Tot zover wat regionaal nieuws. Want afgelopen week. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust luidt als volgt. Net als het afgelopen weekend is het ook vandaag maandag zonovergoten. Het is bijna lenteachtig. De temperatuur kan oplopen tot een graad op 14. En het dagrecord van Schiphol staat voor deze dag op 13,6. En dat werd gemeten in 1964. Vanavond en de komende nacht is het helder. En bij weinig wind daalt het kwik net iets boven nul. Morgen verandert te weinig. De zon schijnt weer volop en het blijft droog. De temperatuur kan dan oplopen naar graden 15 en nog zelfs wat hoger uitkomen, wat wederom voor een dagrecord gaat zorgen. Want uh, er is in 1964 voor die 26 februari 14 graden gemeten op Schiphol. De komende dagen blijft het zonnig en mooi. Voor donderdag wordt er een weersverandering, een, helaas een negatieve omslag verwacht. Dat is het weer ons aangeleverd door Rico Schreuder. Het is niet helemaal goed, dames en heren. Ja, zo zal het wel beter gaan, denk ik. Hoop ik. Juist. De techniek staat nergens voor. Helemaal goed, Beb. Funny you keep finding me. Never told you where I'd be. Strangers passing ships at night.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 Nona. Brabantse zangeres. Die, oh. uh, ja? die na het overleden van haar vader is gaan rebelleren. En uiteindelijk uh, zichzelf heeft helemaal heeft teruggevonden. In het alsmaar schrijven van nieuwe muziek, nieuwe muziek, nieuwe muziek. En dit heeft uh, opgenomen in hm. een. Uh, Prachtig debuut. Ja, debuut ja ik, ik zat even te denken aan Amy Winehouse of zo. Ja, dat da, da deed mij ook aan denken. Ja, dat, dat, heel... dat, dat, dat dacht ik dat het haar was. Dat nou, is het dus niet. Het is nee. een uh, jonge Nederlandse zangeres okay. uit Brabant. Nou, fantastisch. Die gaat dan een hele grote carrière. Te genoeg, ben ik Ben heel ja, benieuwd. En en ze schijnt de... al heel erg rond te reizen met een of andere. Uh, oudere Engelse blues-gitarist, okay. Steve. En ja, ja. Uh, ja, hij heeft een vijfkoppige band. En, nou. Nou, Gek, ik... maar als je in het buitenland veel optreedt, wil dat vaak helemaal niet tot Nederland doordringen. Nee, maar ik vond het wel geweldig klinken. Vandaag dat... even wat aandacht voor. Oké, okay. Nona. Nona. Nona. Oké. Okay. En dit is uh, nieuw, ja. Manfred and Sanders. Ja, ja. Wat wil we eens even doen af en toe wat nieuws draaien is, was het lukt. Dit is nieuw. En throned in wide grandeur. But tired and shift A whisper away wave with silver hair from your eyes. I'd never seen you unc. So Nou beloved van uh, Remember the Suns is dit direct. Ook nieuw. I guess I just feel like I guess I just feel like Nobody's honest, nobody's true Everyone's lying to make it on through I guess I just feel like I'm the same way too It's just I just feel like The joke's getting old And The future is fading And the past is on hold But I know that I'm old Let hope be wherever I be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just fell. proberen intussen verbinden te krijgen... met van maar het loopt allemaal niet zoals het lopen moet. Uh, dit was John Mayer. En uh, ik heb de, de jingle al klaar... dus we gaan het even proberen. De jingle draait al, maar we zien het wel even. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van Es, junior.